Zes uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli is het voor zover bekend... het grootste deel van de nacht rustig gebleven. Gisteravond laat en in het begin van de nacht... waren er in de stad schoten en explos explosies te horen. Op de staatstelevisie werd ontkend dat de rebellen... de hoofdstad aan het innemen zijn. Ook was er een geluidsopname van kolonel Gaddafi te horen... die zei dat de ratten en verraders, zoals hij de opstandelingen noemt... zijn vernietigd. Onduidelijk is of zijn boodschap live was of opgenomen...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 Het vliegtuig bracht passagiers en vracht naar de afgelegen gemeenschappen boven de Poolcirkel. Over de oorzaak van de vliegtuigcrash in Canada is nog niets bekend. Vanuit de Gazastrook zijn gisteravond zo'n 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Daarbij zijn één dode en zeven gevonden gevallen. Israël heeft op zijn beurt luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Volgens bronnen in Gaza zijn daarbij drie mensen omgekomen. Vergeldingsacties over en weer hebben de afgelopen dagen meer dan 30 mensen het leven gekost.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 en welkom. Dit is 4-7 op Radio 1. Kraak vers. En voor de mensen die het nog nooit hebben gehoord, ook compleet vernieuwd. Straks alles over het NK-Gazonmaai. Het kampioenschap is in volle gang. En vandaag is de achtste race in Bontebok Volgens Google Maps ligt dat in Zuid-Afrika, maar ook midden in Friesland. En daar is dus dat Gazonmaai-racen. En straks hoor je alle details. Onze Angelique ging voor het eerst in drie jaar weer eens een keertje naar de kapper. Het is hoogtijd. En eh, ze heeft een flink kapsel En is zat van alle vragen die ze de hele dag doorkrijgt van allerlei mensen over haar haar. Dus straks alle antwoorden op alle vragen die je kunt bedenken over agro-kapsels. En we duiken ook in de geschiedenis van de gouden tand. Zeg maar de roots van de glimmende kroon. En we gaan ook voetballen en wilrennen. Dus uh, genoeg te doen nog in deze aflevering van 4-7 tot 7 uur. En ook hele mooie muziek. Dit is echt mijn lievelingsplaat op dit moment. Ik draai hem echt elke dag wel 10 keer. En ik krijg er geen genoeg van. En ik heb hem al gedraaid iets na 4 uur. En ik dacht, weet je wat, ik doe hem gewoon nog een keer. Godje! Gotcha and someone that I used to know. Dat ik echt elke uh, maand uh, zeg: plaats van het jaar, plaats van het jaar. Maar dit is toch echt wel echt uh, plaats van het jaar hoor. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. God, jij hoorde hier met someone that I used to know. Somebody that I used to know, zo heet hij. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Luc met uh, Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 21 augustus 2011 een week die achter ons ligt. Een week waar Frits Korbach de strijd verloor tegen een genadeloze ziekte. De week waar Real en Barcelona weer eens elkaar tegenkwamen op het veld om de Supercopa. En alles eindigde in een... Ordinaire matpartij met een bepaalde rol voor José Mourinho. Ja. De week waar de Nederlandse clubs op weg naar het Europese podium het niet goed deden. En de week waar minister-president Rutte aan de tand werd gevoeld door met name de oppositie. Luc, voor ik overga tot de orde van de dag, mijn welgemene felicitaties aan jouw adres. Want ja. Twente won gisteravond gigantisch met 5-1. Nou, ik zit dus al de hele nacht, heb ik, uh, staat hier voetbal aan. De herhalingen van alle wedstrijden en zo. En ik heb dus al echt gewoon al, ik denk wel inmiddels 6, uh, 7 keer die wedstrijd voorbij zien komen in mijn ooghoek. Maar het, is echt, het was echt een uh, walk-over was het, hè? Het was zeker een uh, walk-over. En uh, Twente die gaat op dit moment lekker. en Met name de tegenstander gisteravond. Daar is het tot op dit moment drie keer niets. Ik weet niet waar aan het ligt. Ron Jans kan uh, die zaak daar niet aan de, de praat krijgen. Ja, het gaat niet goed met Heerenveen. Daarentegen doet Twente het heel goed. Met name ja, het niet goed doen de afgelopen week tegen het Portugese Benfica. We hebben allemaal ja. die wedstrijd gezien. Maar goed, dat is een ander verhaal hier in de nationale competitie. Binnen de landsgrenzen doet Twente het fantastisch. En echt, Heerenveen werd gisteravond finaal van de mat geveegd. Ja, bij rust stond het uh, 3-0. En uiteindelijk is het 5-1 geworden voor, uh, voor Twente. Bij Herenveen En dan zie je ze nog op tv... Heb ik dan ook alweer vijf keer ja, die heren Veners zo applaudiserend het veld zien afdruipen. Zo van, ja, zo leuk dat jullie er waren, fans. Maar daar moet toch op een gegeven moment wat gaan gebeuren. Want het, het ging vorig jaar niet, niet echt best. En uh, dit jaar gaat het wel heel slecht. Met, uh, en dan bedoel ik vooral iets gebeuren met Ron Jans. Dat, dat, dat moet toch een keertje, ja. Nou ja... Weet je wat het is? Kijk, uh, even terugkijkend naar uh, de vorige week, die wedstrijd in de arena tegen, tegen Ajax, waar het ook lekker mee gaat, uh, met uh, dat uh, gedoe rond uh, Bas Dost, weet je wel. En daar heeft Ron Janssen door uh, de analisten en door critici ja, behoorlijk uh, valance gekregen met wat er toen gebeurde. De wissel van uh, Bas Dost, we weten wat er allemaal gebeurd is. Ja, bij Ajax, die wilden naar Ajax toe en uh, dat ging uiteindelijk niet door vorig jaar. En... Juist uitgerekend in die wedstrijd, wordt hij eruit gehaald, hè? Ja, onder het mom van ja, te veel gelopen, vermoeidheid. Maar dat, dat, uh, het ging nergens meer over, joh. En nee. uh, die jongen die ging van het veld en. Uh, ja, iedereen weet hoe hij zich gevoeld heeft. Ook met het maken van het doelpunt uh, dat gericht was tot een uh, overleden vriend. Maar goed, dat zijn allemaal zaken die erbij horen. Joh. Maar vanaf het moment dat uh, Ron bij uh, Heerenveen is gekomen, het gaat niet goed. Ik weet niet waar, waar het dit seizoen op uh, zal uitlopen. Het, is, uh, het zit niet goed in elkaar. Joh. Het, gaat, het gaat niet lekker. En als ik uh, al een paar dagen vooruit kijk... Uh, ja, die, uh, Ron komt volgende week richting Rotterdam. En ja, je weet waar ze zullen eindigen in het Feyenoordstadion. Maar goed, dat is een ander verhaal. dat zullen de volgende week over hebben. Ja, nou ja, Herenveen is er eigenlijk een beetje uh, tot nu toe. Uh, ja, god, we zijn maar net bezig natuurlijk. Maar het lijkt een beetje het, het, het soort Feyenoord van, uh, van vorig jaar. Terwijl met Feyenoord gaat het eigenlijk hartstikke goed, hè? Het gaat met Feyenoord op dit moment uh, lekker. Uh, ja, lekker met uh, dienverstanden van als je de afgelopen dagen het commentaar hoort naar die wedstrijden vorige week, uh, die ze dus wonnen in uh, het stadion met 3 van Roda, dan is het op dit moment, ja, het klinkt wel raar wat ik nu ga zeggen. Je hebt mensen die zeggen van god, Ronald heeft uh, lijnen goed gezet. Het gaat, hij is duidelijk. Mm -hmm. Maar ja, als Ronald drie keer uh, verliest, dan, dan, dan, dan is hij niet duidelijk. En uh, gaat het uh, daarna nog slechter, dan is hij gewoon een lul. Ja, zo gaat het ook. Nee, maar dat, ja. dat is het voetbal ja. ik bedoel, daar, daar moeten we niet lang over praten. Dat zijn de feiten. Maar goed, op dit moment gaat het heel lekker, joh. En ja, we hadden gisteravond nog wat wedstrijden, joh. Maar ja, toch even nog wat zeggen van de rooms-katholieke combinatie die vrijdag met 2-0 win van Roda. Ja. Dat had ik ook niet gedacht, hoor. Heel verrassend. Goed, even RKC. Zeker. Ja, heel goed, van RKC. En we hadden gisteravond uh, de Vitesse tegen Utrecht. En later hoorde ik Erwin Koeman op de radio, Luc. En ik, ik weet niet wat er daar aan de hand is, joh. Het draait allemaal om het broodje van Wesley Snyder, Rodney, die nu wordt uh, uitgeleend aan de in Utrecht. En ik weet niet of Erwin daar tevreden over is, want hmm. volgens hem was hij niet ingelicht. De man klonk zwaar geïrriteerd op de radio. En ik denk dat we de komende dagen nog wat gaan meemaken hier met de club in de domstad, want ik denk niet dat Erwin daarmee gelukkig is. De manier hoe dat gelopen is. Maar goed, dat, dat, dat horen we wel de komende week. Waar we er nog de afge afgelopen avond NAC tegen Groningen, daar werd het 2-2. Ja. ja, jouw club won met 5-1 en Excelsior op Woudenstein, uit deze graafschap, daar werd het 1-1. En er gaat vanmiddag nog gebald worden, Luc. Want wij hebben uh, ADO in de residentie tegen PSV. Het geplagde ADO, waar het allemaal zo vreemd gegaan is de afgelopen weken. Ja, we kennen het verhaal allemaal. PSV reist daar af. Ja. En, ja, het, het, het geplaagde ook niet... PSV ook wel. Ja, het gaat ook niet lekker. Uh, ik weet niet hoe het allemaal zit met Rutte en zijn combinatie of met zijn jongens. Ze gaan vanmiddag uh, naar uh, de residentie en uh, de wedstrijd wordt gespeeld rond half vijf. En ik ben benieuwd hoor, hoe het daar allemaal zal uitpakken. We hebben Aja. Die gaat naar het verre zuiden en ontmoet naar de Fanloze Voetbalvereniging. We hebben AZ thuis tegen NEC. En Feyenoord, Ronald met zijn jongens. Die gaat zo meteen al afreizen. Of ze zijn er al uh, naar het oosten des lands, uh, Luc. En daar treffen ze Heracles Almelo. Ja, en ik zat vroeger wel eens op de tribune bij Heracles. Dat was om de hoek. En uh, uh, dan was uh, de trainer Frits Korbach. Ja. En uh, je zat dan. Uh, uh, ja. Ik zat op de neutenboom ja. <laughs> Achter het doel. En, uh, en dan kwam de, de, de walm van de sigaar van Frits kwam dan naar je toe. En <laughs> dat was niet altijd even lekker. Maar wat, wel een bijzondere man was dat, hè, die Koornbach. Uh, Frits was uh, eentje in zijn soort. En de afgelopen dagen is er al genoeg gezegd en geanalyseerd. En allerlei anekdotes, ook leuke anekdotes, hebben we kunnen zien op televisie bij de heren van uh, VI. Maar goed, uh, nogmaals jammer dat Frits op zo'n uh, jonge leeftijd als ik het mag zeggen. Ja, ons verlaten. Frits, nogmaals, hij was eentje in zijn soort. Hij was een hele, ja, een markant figuur en trouwens een hele goede trainer hoor, want hij heeft er elke keer is hij vanuit een andere divisie naar de hoogste divisie gegaan bij de club die hij op dat moment trainde. Ja. Maar nogmaals, jammer, helaas, Frits is niet meer. Uh, Ferdinand, ik wens je veel succes met Feyenoord. Uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat het goed gaat uh, morgen voor je, want, of uh, vanavond vanmiddag voor je. Want uh, dat, dat gun ik Feyenoord dan ook wel weer. Ja, ik zal... Uh, tot slot dan nog even, wat denk jij, verrassing van het seizoen? Ik gok Vitesse. Uh, ik denk ook dat Vitesse zal gaan zorgen voor een verrassing. Ja, ze staan tot uh, vanmiddag, uh, voordat alles gespeeld is, staan ze op de tweede plek. Ja. Vitesse gaat goed. En uh, ja, nogmaals, weet je, kijk, uh, ik zei het al zo net over Ronald, hoor. Uh, uh, ja, volgens... Uh, ja. ...rond Feyenoord en noem maar op. Ik geldt ook voor Sean van der Brom. Hij heeft daar de lijnen goed misschien uitgezet. De komst van Sean heeft wat gebracht bij nogmaals. dit is een goede trainer hoor. En Vitesse kan inderdaad gaan zorgen voor een verrassing dit seizoen. Ze hebben een goede ploeg. Ja, Sean weet waarover hij het heeft. En ik denk dat het daar in Arnhem wel... het kan gaan spoken. Maar ik denk dat Vitesse dit seizoen heel goed zal gaan doen. Gaat het afwachten. Dankjewel Ferdinand weer. Bedankt dat ik er mocht zijn.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 Adele en Chasing Pavements. En het voetballen waar we het net over hadden. Is natuurlijk allemaal te volgen hier op Radio 1 vanaf een uurtje of uh, twee ongeveer. Is dat wel uh, te volgen uh, bij Langste Lijn op Radio 1. Tijd om te praten over haar. Ik zelf sta echt s ochtends op en dan schud ik een beetje heen en weer en dan pff, klaar. Maar BNN University Angelique, die heeft het wel wat lastiger. Zij heeft namelijk een uh, afro op haar hoofd, zo noem je dat. Het is zo'n enorme bos kroeshaar. Waar ze in de jaren zeventig ook mee rondliepen. Zo'n bos. Nou, het is echt enorm lastig om te onderhouden En uh, ik ben niet de enige die daar continu vragen over heeft. Uh, elke dag dezelfde vragen. En inmiddels is het helemaal zat. Ja, Luc, dat kan je wel zeggen. En begrijp me niet verkeerd, hoor. Want ik geef graag antwoord op alle vragen over mijn haar. Maar soms, heel soms, word ik er echt helemaal gek van. En daarom ga ik vandaag voor eens en altijd... alle cliché-vragen over mijn afro beantwoorden. Ik zou zeggen, kom erop met uh, die eerste vraag. Is dat niet hartstikke warm, zo'n bos haar? Ja, in de zomer is het inderdaad een beetje warm, maar aan de andere kant in de winter is het weer uh, hartstikke lekker, want ik heb bijna nooit een muts nodig. Maar wat gebeurt er dan als het nat wordt? Het stort toch helemaal in of zo? Ja, instorten is een groot woord. Het wordt uh, hoogstens een beetje nat. En ja, nattigheid op kroeshaar zorgt ervoor dat kroeshaar krimpt, dus het wordt misschien uh, een iets kleinere afro. Maar verder is er niks aan de hand hoor. Nog meer vragen? Kan je je haar ook stijlen? Ja, dat kan ik. Maar waarom zou ik? Moet je ook naar de kapper? Eens kijken. Moet ik wel eens naar de kapper? Natuurlijk moet ik wel eens naar de kapper. Ik hoef alleen niet zo vaak naar de kapper. Want ik hoef het alleen af en toe een beetje bij te knippen. En dan vraag je je zeker af hoe gaat dat bijknippen dan? Nou, ik ben je die vraag alvast even voor. En uh, mijn kapper geeft er even antwoord op. Ik kan me uit. En dan shape ik het. En met shapers dan knip ik het gewoon helemaal in het model wat het moet zijn. Als ik heel veel eraf moet halen, kan ik het eerst uitkomen met de kam en met de tondeusen. Ga ik zeg maar eroverheen, dan doe ik eigenlijk sculpture-werk. En dan schraap ik eigenlijk een laagje eraf. Dan heb ik een beetje een tuin, uh, tuinman gevoel. Beetje knippen, beetje scheren. Niks moeilijks aan. Hoe kam jij je haar? Oké, okay, hou je vast hè. Komt-ie aan. Ik kam mijn haar met een... kam! Maar als je dat moet kammen, dat doet toch echt superveel zeer? Nou... Valt reuze mee hoor. Beetje conditioner erin en huppa de kam glijdt er doorheen. Nou, oké, okay, misschien glijdt hij er niet doorheen. Maar pijn? Pijn is voor mietjes. Maar hoe word je dan wakker? Eigenlijk gewoon net zoals alle andere mensen. In mijn bed. Deze gaat mijn wekker dan af. En dan sta ik lekker op en dan ga ik douchen. Oh. oh, je bedoelt dat niet? Nou, ik zal je dan uitleggen hoe mijn haar zit als ik wakker word. Dat zit namelijk uh, ja, een beetje ingedeukt. Maar verder niks bijzonders. Kan me doen wonderen. Hoe ga je slapen met dat haar? Wat is dat toch met die vraag over het slapen? Alsof ik niet gewoon normaal kan slapen met mijn afrohaar. Maar even serieus, kan je gewoon slapen met dat haar? Oké, okay, nog niet duidelijk blijkbaar. Maar ik zal het dan even uitleggen. Ik, uh, voordat ik ga slapen doe ik een satijnen mutsje op. Dat zorgt ervoor dat mijn haar niet schuurt tegen het katoen van mijn kussen. En dan uh, als ik ochtends opsta, is het lekker zacht. Ik ben benieuwd uh, wat de volgende vraag is: Moet je haar ook wassen? <lacht> Even serieus, meen je dat nou echt? Je denkt dus dat ik echt nooit mijn haar was? Wauw. Nou, om je uit de illusie te halen, ik was mijn haar zeker wel. Alleen is het niet goed als ik dat elke dag doe. Daarom was ik het dus minimaal één keer in de week. En tussendoor een conditionerbehandeling. En natuurlijk als het vies is. Laatste vraag. Mag ik eens voelen? Voelen? Nee! Nee! Willow Smith, zo heet ze. En het is het dochtertje van Will Smith. Die heet Willow. En <laughs> uh, uh, Whip My Hair, zo heet, heet het plaatje. Ja, De buienmachine die, uh, geeft echt crazy gekke buitjes aan boven de Noordzee. Echt heel raar. Het is nu al wel droog. Vandaag is het broeierig warm. En in de middag zijn er enkele stevige regen- en onweersbuien. Dus geen barbecue weer vandaag. Online wordt er gesproken over C6 Steve. Dat is een 70-jarige artiest die op Lowland stond gisteren. Het gaat ook over Erwin Koeman, die is trainer. En een beetje boos over een zaak over uh, Rodney Schneider, het broertje van. Het gaat ook over Tripoli, de gebeurtenissen daar. En uh, er wordt ook online veel gesproken over Ron Jans. En Ron Jans, dat is de trainer van Heerenveen. En uh, die is helemaal finaal ingemaakt door FC Twente. En um, ja, als ik Ron Jans was... Zou ik niet meteen op Twitter en dat soort sites gaan kijken om te kijken... Uh, ik zou mezelf niet googelen. <lacht> Laat ik het daarbij houden. Ik zou mezelf niet googelen. Het is niet allemaal positief. Voor de mensen die vanmiddag nog geen plannen hebben en wel houden van wat sensatie... Uh, moeten we naar Friesland gaan. Want het dorp Bontenbok staat geheel in het teken van de gazonmaaier. En met die machines wordt namelijk het NK Racing gehouden. Bij een gezond maaier wordt dan snel gedacht aan de machine die in een slakker gang het gras van de buren aan het maaien is. Maar een gezond maaierracer is echt een waar spektakel. Waarbij tot racemonster opgevoerde zitmaaiers strijden om een plaats op het podium. Tenminste, de mensen die erop zitten. Om deze dag nog meer spektakel te geven is er ook een plaatselijke competitie met standaard gezond maaiers en eigenbouw zitmaaiers. En dan is er ook nog de 50cc grasbaanrace. En kermis, een springkussen voor de kids. En om 10 uur wordt er gestart met een prachtige toertocht voor de klassieke bromfietsen. Daar moet je bij zijn! En, en daarna wordt het dus gestart met het uh, NK Gazonmaai racen. En dan wordt er geraced met zit-gazonmaaiers. Die zijn uitgerust met maar liefst 600 cc-motoren. Dus is er eigenlijk maar één vraag. Hoe hard kan dat ding eigenlijk? Nou, die dingen gaan over de 100 km per uur. Dat gaat enorm. Oké. Okay. Doei! Hoi.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 Hey there, Delilah, van de Pling White Tees. Hey daar Lieke. Hey, goeiemorgen. Hi Liekeveld, live vanaf Lowlands. Ja. Uh, eerlijk zijn, hè? ben je nog of al wakker? Nou, ik ben een van de mensen die al wakker is. Ja. Maar je ziet wel duidelijk het verschil. <laughs> maar het is wel een mooi contrast dat jij uh, Hey there, Delilah draait. Ja. Want ik weet niet of je iets kan horen, maar ik hoor nu zeg maar dit. Ah ja. Ik ben nu toch niet voor, hoor. Ja, het is iets anders, hè? Ja, ja, nou ja, dat gebeurt zeg maar ongeveer 10 uh, meter van de tent. <laughs> <laughs> dus ik heb ook niet heel erg lang geslapen. Nee, uh, Welke tent sta je? Is dat uh, die nu al beruchte Titty Twister? In de wat? De Titty Twister heb je bij Lola? Oh ja, maar nee, maar die is dicht. Maar ik. Uh... Je hebt uh, op de, in de buurt van de camping, op camping 2 sta ik, daar heb je een tent en die is tot uh, 7 uur s ochtends open. Ah oké, okay. gelukkig dus maar. Dus nog, uh, nog eventjes en dan uh, gaat iedereen nog heel even slapen voordat uh, de zondag begint. Ja, hey, uh, jij bent daar al, uh, al twee dagen. Uh, heb je nog een beetje meegekregen het hele gebeuren met Pukkelpop en hoe, hoe is daarop gereageerd? Nou, dat is wel mooi, want je hebt uh, bij uh, een aantal plekken kun je een post-it achterlaten ja. met een bericht voor uh, de, als de slachtoffers erop en die moet dan 140 tekens zijn, net zo lang als een tweet. Ja. En vandaag was uh, Tracella Sue op en die, uh, of ja gisteren is dat dus, ja. wacht even, zaterdag. Ja. ja, ja, ja. <laughs> en uh, nou, ja, die komt natuurlijk uit België, dus die zei van wij dragen dit hele concert op aan de slachtoffers. Uh. Ah, ja. Van de en zij kan het natuurlijk heel mooi, omdat ze hele mooie emotionele muziek heeft Dus dat raakt u wel eventjes. Ja, ja, ja. En, en, en zo doet elke artiest een beetje op zijn eigen manier, uh, uh, doen ze er iets mee. Ja. ja. En wat is het leukst tot nu toe op, uh, op Lowlands? Oh. Um, nou ja, de sfeer is gewoon... Uh, de, ja, het beste kan ik het omschrijven, alsof iedereen zeg maar, hier komt en ineens alles loslaat. Dat ze ja. we allemaal weer even lekker gek kunnen doen. En iedereen die is gewoon uh, ook veel liever voor elkaar dan normaal. Ja. Dat merk je als je in de rij staat bijvoorbeeld dan is het, oh, ga jij maar voor. Of ga jij ah, ja. maar voor. Het, wel, ja, dat, dat is schappen. in de supermarkt echt niet zo. Nee. Dus uh, ja, en dat komt natuurlijk ook door alles wat je hier kan doen. Want je hebt bijvoorbeeld een hele grote skippy ballenbak. Ja, dat klinkt dan springen, leuk. Dat is gewoon een ballenbak, maar daar spring je dan in, want die is mega groot. En dan kom je er, onderuit, uh, kom je er ergens weer uit. En uh, je kan zelf instrumenten maken, je kan van karton allerlei dingen maken en uh, het, is, het is heel creatief. Yeah. En de muziek natuurlijk. Yeah. Dus uh, mijn ja. hoogtepunt van zaterdag was er, denk ik wel uh, C6 Oh, ja. En, die heb, ja, die heb ik ook een keer gezien in Paradiso inderdaad. Dat is super vet. Ja, slet, dat he? vond ik echt fantastisch. Het was gewoon echt zo'n hele oude ja, zo man met zo'n baardje in een tuinbroek die op een schommelstoel zit. Ja, 70 jaar. En, ja, zoiets, ja. En die heeft al een zelfgemaakte uh, gitaar met één snaar. Ja. En uh, gewoon de hele tent gaat gewoon helemaal, helemaal los ja. en hij zit daar een beetje, gewoon, ja. Heeft hij nog mensen bedreigd met zijn honkbalknuppel. Nee, hij heeft wel iemand het podium uh, opgehaald. Oh, ja? Het was een heel jong meisje, maar die uh, was helemaal. Uh, die smolt helemaal ja? van hem. Ja, want het, ja. het is een beetje een. Uh, het is, uh, volgens mij een uh, charmante, maar ook uh, een beetje een gestoorde gek soms. <laughs> en toen ik hem ooit een keer gezien heb, toen ging die. Uh, toen waren mensen aan het praten, wat, wat, ja, dat hoor je wel eens, een, een, een gebabbel en zo. En dan moest hij niks van weten, dus hij, toen gristen die een honkbalknuppel onder zijn stoel vandaan. Toen dus zei hij uh, echt, als je, als je nu je bek niet houdt, ram je helemaal in elkaar. Dat is grappig. Ja, uh, hij heeft nu alleen zijn gitaar die met één snaar is. Dat hij eerst helemaal mooi zit te vertellen hoe hij die, die gemaakt had. Ja. En aan het einde knalde die, die ook kapot. Toen dacht ik, oh, oh. nee. <laughs> maar ja, die heeft zo weer een nieuwe gemaakt natuurlijk. Nou, oh, ja, ja, precies. Ja. Het is niet dat het zijn enige gitaar was. Natuurlijk. Nou, ja. <laughs> en wat, wat wil je nog zien vandaag? Oh, ja, dat vind ik heel moeilijk. Uh, nou, ik begin met uh, Tai Chi, dat heb ik gisteren ook gedaan. Ja, het, het, de, en dat, uh, het, het sport uh, Tai Chi? Ja, ja, het is een soort. Uh, Echt sport volgens mij, maar het is meer, het voelt meer als yoga. Okay. Het is een beetje om uh, ontspannen de dag te beginnen. Ja. En, um, en dan ga ik denk ik naar Fink, dat is een van de oh, ja. eerste optredens. Leuk, leuk. Lekker uh, Lee is morgen en als afsluiter de offspring. Dus dat uh, ja. gaat ook wel knallen, denk ik. Ik wens je veel plezier en ik zie je maandag weer op de zaken. Ja, is goed tot okay. maandag? Oké, okay, Hoi. <laughs>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 Hey! Tell me a tale van Michael Kiwanuka. Je hoort hem niet zo heel veel hier op Radio 1 en dat is eigenlijk heel erg jammer. Maar uh, Angelique van de regie en ik, wij zijn echt groot fan van deze, van deze jonge jongen. Michael Kiwanuka, tell me a tale. Het is tijd voor onze columnist Pieter Derks met Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Voor alle Nederlanders die net terug zijn van vakantie en het allemaal gemist hebben... u krijgt nog de excuses van Mark Rutte. Hij had een rekenfoutje gemaakt. Dan snapt hij volgens mij nog steeds niet wat hij nou verkeerd heeft gedaan... Het sommetje klopt, blijft die arme schat wanhopig beweren. Je kan het hem ook moeilijk kwalijk nemen, want wat een zomer was dit economisch gezien. Wie niet failliet ging, had wel een noodfonds nodig. En wie zijn AAA-status niet raakte zag de beurs wel in elkaar storten. Vroeger had je nog zoiets als komkommertijd. Dan kon je gewoon op vakantie en dan was het journaal een soort Bold and the Beautiful. Je kon drie weken niet kijken en daarna gaan we je gewoon lekker inhaken zonder iets gemist te hebben. Maar toen ik deze zomer na drie weken buitenland thuis kwam... en dacht in een ochtendje de stapel kranten wel even door te lezen... stond ik pas na anderhalve dag weer op van de keukentafel. De miljarden dansten voor mijn ogen in een grote zee van kelderende beurskoersen... schizofrene rentepercentages en omhoogschietende goudprijzen. Godzijdank zag ik niet van later Mark Rutte op tv... die dus ook geen flauw idee heeft hoeveel geld hij nou precies aan welke Griek beloofd heeft. Het is ook geen wonder dat Mark en ik het niet meer kunnen volgen. Als er één ding ontbreekt in de wereldeconomie, dan is het wel logica. Zo las ik dat de groei in Nederland dit voorjaar behoorlijk tegenviel... door dat verschrikkelijke, nietsontziende economische verschijnsel... dat zo nu en dan de kop opsteekt. Lekker weer. Ik had gewoon een heerlijk voorjaar lekker in de zon gezeten... een beetje gebarbecued, kortom alles gedaan wat er de rest van de zomer niet meer in zat. Maar volgens diverse economen hebben we in april te weinig gestookt met z'n allen. En dat heeft ons 0,4 groei gekost. Het zal wel aan mij liggen, maar als je bij 30 graden met een biertje in de tuin zit... en je moet intussen binnen de verwarming aanzetten om de economie te redden... dan is er volgens mij gewoon iets mis met je economie. Ik dacht altijd dat de economie er was om de mensen overeind te houden... maar halverwege mijn stapel vakantiekranten... bekroop me toch het gevoel dat het inmiddels andersom is. Misschien zou het wel helpen, dacht ik, op driekwart van de stapel... als we de beurskoersen voortaan op de sportpagina's zouden zetten. Gewoon voor het juiste perspectief. Want laten we eerlijk zijn... De beurs houdt vooral mannen bezig, die gaan allemaal voor goud... en het draait uiteindelijk om emotie. Prijzen van aandelen stijgen en dalen ongeveer zoals voetballers... het ene moment 10 miljoen moeten kosten... en het andere moment transfervrij de deur uitlopen. Landen worden gered alsof het failliete voetbalclub zijn. En ik kan de economen op tv nog maar met moeite onderscheiden... van Johan Derksen en René van der Gijp. Precies hetzelfde toontje, overal verstand van. Of Frank de Boer nou een flapdrol wordt genoemd... of een Griekse staatsobligatie met wc-papier wordt vergeleken. Geen wonder dat Mark Rutte voor de strategie van voetbaltrainers koos. Gewoon blijven beweren dat de scheidsrechter ernaast zat... terwijl het hele stadion toch duidelijk had gezien... dat er een speler buitenspel stond. Het zijn, hem wat mij betreft allemaal vergeven. Want om onze nationale top-econoom Bert van Marwijk maar eens te citeren... het is uiteindelijk allemaal maar een spelletje. Pieter spreekt. BNN. 4-7. Luc Ikink. Waar waarom zetten mensen een gouden tam, denkt u? Uh, ik denk dat het uh, in de loop van de tijd cultuurgebonden is. Een beetje de Marokkanen, Surinamers, zeg maar Zuid-Amerikanen. Uh, zowel in de cultuur zit het verbakken, dat, dat we een beetje met goud behangen zijn. Hè? Yeah. Gouden, veel meer goud dan de west europeanen ja. En dan, uh, nou, dan, dan ik, ik stel ik me zo voor, er komt een beetje een jonge gast naar u toe, naar uw praktijk. Ja. En die heeft een heel mooi wit gebit. En die zegt, ja. mevrouw Kranthoven, ik wil deze hier vooraan wil ik goud hebben. Ja, ik weet het. Ja, dat gebeurt vaker. Ja? Maar, wat voor types zijn het dan? Wie komt dat doen bij u? Oh, zijn jullie? Jongen, jongens. Ja. Vooral jongens. Ja, ja meisjes doen het niet zo snel. Meisjes niet zo snel, jongens eerder. Een beetje van ja, hoe moet ik zeggen, <tut> gewoon dorsteneer in, in andere laag van de bevolking komen ze. Of. Ja. ja, ze ze gewoon een beetje bij een groep horen, hè. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat is uh, wel zonde, want het is toch even een mooie tand die je eruit haalt en je doet er iets uh, wat daar eigenlijk niet hoort, stop je terug. Ja, voor een gedeelte wel. En, uh, maar goed, het zijn me meestal van die um, hele ja, dingetjes die je snel eraf kan halen. En waar die tand eigenlijk niet heel veel beschadigd wordt. oh ja, dus het is niet echt, zeg maar wat wij zien, is niet echt ja? een, een volledige gouden tand. Nee, het is niet nee. Hoe ziet dat er dan uit? Uh, let wel, het is niet volledig geslepen hoe wij als standaards in Nederland een kroon of een jacket maken. Hm? Ja, ja. Er is een beetje licht geslepen. Want ik heb in de loop van de 15 jaar tijd in de Belmen, heb ik wel meer dan, meer dan 50 weggehaald. Dus dan zie je ook uh, wat er gedaan is. Ik ja. plaats ze zelf niet, oh, okay. maar er zijn genoeg mensen om me heen die ze wel plaatsen. En waarom plaats je ze niet dan? Omdat ik als uh, een gewone tandarts in Nederland natuurlijk werk en um, nou, ik praat wel Gouden Kroon, hè? Ja, ja, oké, okay. dus, dus geen niet echte tanden, maar wel de kroon. Functionele, functionele Gouden Kroon, ja, ja, ik wel, okay, dus als, maar dus, meer achter in het gebied. Ja, dus als mensen gewoon echt een, een nieuwe kroon nodig hebben, dan, uh, dan mogen ja. ze wel kiezen dat, dat die goud is. Ja, ik ja. heb ze zelf ook achter in de mond. Ja, maar, en, en, en, maar dan komen dus mensen ook wel bij u langs om te vragen of, of zo'n Gouden tand dan eruit mag worden gehaald. Waarom willen nee. ze dat dan? Ja, omdat ze, zeg maar, soms krijgen ze een betere baan aangeboden. En, ja, en dan, dan willen ze zich gewoon aanpassen aan ja. de andere mensen. Dan past het eigenlijk niet meer. Ja, ja goed. Dan willen ze promotie maken. En, en dan, ja, dan zegt de samenleving, dat accepteren we niet. Ja. Stel, er komt, uh, stel, er komt een uh, jonge gast bij u langs... en die, uh, die wil het helemaal gaan maken in, uh, weet ik veel, de rap zien of zo... en die zegt, uh, mevrouw over: ik, uh, ik, uh, ik wil vijf gouden tanden. Eh, ja. op, op een rijtje. Zou u dat dan doen? In? Wat, wat voor branche gaat hij ja, zitten? Ja, in de branche. Hij wil rapper worden. Ja, dan, dan stuur ik hem toch naar een tantechniker, een Surinaamse tandtechnicus in de buurt, die het plaatst en waardoor het ook snel verwijderbaar is. Oh, maar dan, ja. gaan niet, dan ga ik niet als tandarts behoorlijk slepen aan het gebied, om daar een hele goede vaste kroon te plaatsen. Dus, dus niet, niet als een tatoeage dat dan nooit meer weg kan? Klopt, dat uh, bedoel ik, ja. Ja. Ja. Duidelijk, mevrouw Krantenover, dank u wel. Heel graag gedaan. En succes in okay, duidelijke opties. Dank je wel. Dag. John Mayer en Heartbreak Warfare hier op radio 1 bij 47. Leon Guijen van Het Is Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hey, hallo. Ja, we hebben elkaar uh, tijd niet gesproken. Want uh, tijdens de Tour de France was jij uh, in Frankrijk, geloof ik, hè? Ja, klopt helemaal. Op vakantie, heb je nog wel allemaal een beetje kunnen volgen? Of, uh, of heb je dan zoiets van, wil ik niks mee te maken hebben met het hele doel? Geen? Nee, ik heb, het wel, ik heb het wel gevolgd, maar de beloofde wifi op de kind, ik die viel een beetje tegen. <lacht> ik, zag... dus ik was veroordeeld tot voor, uh, samenvatting in s'avonds. Ja, ik zag ook een paar keer uh, uh, wanhopige uh, uh, Twitterberichtjes van... Jongens, waar kan ik het vinden op internet? Alsjeblieft, help me. <lacht> <lacht> Zo voel ik het ongeveer, ja. inderdaad. <lacht> ja. Nou, we hebben met Leo van Hetscours.nl wel uh, de Tour de France doorgenomen. en ja. uh, uh, Nou. Nou, dat was toen uh, voorbij, hè? de Tour de France is afgelopen. Mooie koers. Ja. Um, maar dan begint het eigenlijk uh, voor, uh, voor Nederland eigenlijk pas echt... want dan krijg je al die uh, criteriums. Ja. ja. <laughs> die ja, die rondjes om de kerk. Had je nog gehoord, het verhaal van, uh, van Tankink? Ja, ik heb, het, uh, ik heb het gehoord inderdaad. Ja, echt fantastisch. Ja. <laughs> ik, ik, ik weet niet of de luisteraars het verhaal ook okay, kennen. Ik maar, denk het niet, waar uh, legt het ze uit? <laughs> ja, hij was, uh, hij was uh, uitgenodigd voor de profronde van AMLO... En, uh, nou, Tram daar uh, was daar trouw naartoe gereden. Uh, hij stond op het kerkplein in, uh, in AMLO, keek om zich heen... en vond het verdachte rustig. Uh, checkte vervolgens zijn agenda... en bleek dat hij een week te vroeg was. <laughs> heel grappig. En, maar goed, dat, was, uh, dat zijn die criteria. Dat kan ook allemaal bij die criteria. Het is allemaal niet zo heel serieus. Het gaat daar nee. echt om het vermaak. Ondertussen zijn uh, de grote mannen wel druk bezig... met een nieuwe uh, koers die is gisteren begonnen. De Vuelta, de Ronde van Spanje. Ja. Um, als, jij, uh, als jij een, uh, een inschatting moet... Maken, uh, dan heb je uh, Giro, Tour de France, Vuelta. Nou, Tour de France, belangrijkste. En daarna Vuelta of Giro? Nee, de, de, de Giro heeft wat meer uh, aanzien. Mm -hmm. uh, en dat komt omdat hij wedstrijd ouder is. Uh, de, de, Vuelta, de eerste Vuelta is vast, uh, eind jaren dertig gereden. Uh, en de, de Giro bestaat al uh, een stukje langer. Ja. Uh, en er komt ook bij dat uh, in het begin van de Verwelta er eigenlijk alleen maar Spanjaarden meededen. Dus het heeft een hele tijd geduurd voordat die wedstrijd internationaal werd. Ja. Dus je kan echt wel uh, zeggen dat de Tour, dan de Giro en dan de Vuelta in die volgorde eigenlijk belangrijk zijn. En, en, en is dan ook de, de, de, sturen ze dan ook zeg maar, de B-teams uh, er naartoe? Nou, je kunt niet zeggen dat het B-teams zijn, maar ja, je voelt toch aan alles dat die wedstrijd gewoon minder allure heeft. Uh, en, en omdat hij nu... Vroeger werd hij in het voorjaar gereden... maar nu wordt hij uh, sinds, sinds een aantal jaren in het najaar gereden. En dan zie je eigenlijk dat iedereen die in de Tour de France... om wat voor reden dan ook uh, niet uit de verf kwam... of niet mee mocht doen of wat dan ook... die, uh, die ziet uh, de wereld eigenlijk als een soort uh, revanche-ronde. Ja, ja. uh, en um, dat maakt hem ook wel spannend hoor. Want iedereen wil er toch heel graag laten zien dat het een uh, goede wielwinner is. Uh, bovendien uh, moet het brood ook volgend jaar op de plan. Dus je ja. moet nog even laten zien uh, wat je kunt. Ja, het is een soort, uh, uh, soort etalage is het voor jezelf. Klopt. Ja. ja, zo moet je het inderdaad zien. En uh, het is natuurlijk gewoon een hele zware wedstrijd, dus uh, laten we het niet onderschatten. Nee, want uh, die, die bergen in Spanje die, uh, die zijn wat dat betreft net zo zwaar als de bergen in Frankrijk. Exact. Ja. En uh, uh, dat is ook niet leuk om op te fietsen, <laughs> als je op de fiets zit. Ja, precies. Je uh, kunt leuker dingen verdienen. Ja, precies, precies. Uh, uh, uh, nou ja, de, dus Rabobank heeft een hele, echt gewoon een hele slechte Tour gehad. Ja, uh, ja er ja, was niks goeds aan eigenlijk. Eén etappe-overwinning en daar hield de mail. Uh, ja. Dus die gingen daar met z'n allen naartoe naar de voorbeeld. En die, ja, die, het begon met een ploegentijdrit. En ze reden met toch een partij slecht. Ja, ja, nu moet ik wel erbij zeggen dat de reactie van, van Erik Dekker, de ploegleider van Rabobank, vond ik ook wat overdreven. Want oké, okay, het, was, het was niet goed, het was 15, uh, de 15e plek, maar het was ook niet dramatisch. Het was 30 seconden van de winnende ploeg. Dus ja. laten we er nou ook niet heel uh, dramatisch over doen. Maar ik denk dat ze er inderdaad meer van hadden verwacht en dat ze in ieder geval in de top 10 hadden willen rijden. En hoe kan dat dan? Want ik bedoel, Rabobank, ik heb wel eens gehoord, dat is het, het, het, het, het, gaat het meeste geld in om in Rabobank. Ja. In de ploeg. Uh, de meeste geldt in ieder geval van de Nederlandse ploegen. En het is internationaal gezien ook top 3, denk ik, als je het hebt over budgetten. Ja, uh, ja hoe kan dat? Ja, het is, het is, wat dat betreft, het is net het echte leven. Je denkt uh, dat je naar A gaat, maar je blijkt ineens bij B uit te komen. Ja. Uh, en, en in de sport is het natuurlijk helemaal uh, onvoorspelbaar. Uh, Real Madrid kan op papier de beste spelers hebben, maar kan toch verliezen van de nummer laatste in de Spaanse competitie. Ja. En ja, zo gaat het bij winnen ook. Het is vaak onverklaarbaar. En maar nu hebben ze toch wel. Dit, dit, dit is wel een verloren seizoen, eigenlijk voor Rabobank. Want die gooide alles op Geesting, dat ging helemaal mis. En nu, uh, nou ja, goed, de Vuelta is nog niet gereden, natuurlijk, maar uh, dat begint niet lekker. Uh, nee. Denk je dan dat zo'n uh, zo team in paniek is, dat zo'n, uh, weet ik veel, maar ik noem maar wat hoor. Uh, dat die dan ook denkt van oh ja, shit, ik moet die Weg, of? Uh, uh... Nee, nee, zo, zo gaat het ook weer niet hoor. Nee. Want uh, er, zijn, er zijn andere jaren geweest dat het, dat het fantastisch ging en dat, dat werd dan weer afgewisseld met een wat minder jaartje. Uh, dat, dat zie je natuurlijk toch vaak, uh, hè? het is gewoon uh, een conjunctuur. Maar ik denk wel dat, dat er nog wel wat kan veranderen natuurlijk. Er zijn nog wel een paar belangrijke wedstrijden die op het programma staan in het najaar. En, en stel je nou eens voor, in het, in het rare geval dat iemand van Rabobank uh, ...de Ronde van Spanje zou winnen... ...dan is je seizoen natuurlijk in één klap weer, uh, weer goed. Ja, ja, ja. Uh, maar je, je moet het denk ik meer persoonlijk bekijken. Dus het is voor Geesting persoonlijk een hele dramatische toer geweest. En zijn seizoen is denk ik wel echt uh, kapot... Ja. Ook al wint hij nu nog twee hele grote wedstrijden. Hij heeft natuurlijk alles op die tour gegooid. Dus ja, oh. ja er, er zullen best wel uh, harde woorden gesproken worden in de evaluatie uh, bij Rabobank. Ondertussen staat er uh, in de rode trui, want uh, de voetbal heeft een rode trui, geen gele trui. Um, uh, een, een deen op het podium. Um, ja. Met die rode trui, Jacob Voegelslang. Voegelslang, <hij hij> ja. nooit van gehoord. Nee? <hij, uh, hij, hij, hij is een beetje van de generatie Geesink. Ja. Hij kan ook behoorlijk goed uh, klimmen. Uh, en uh, toen Geesink eigenlijk net uh, zijn eerste mooie wedstrijden begon te winnen, toen zag je die dan ook uh, uh, vooraan meestrijden. Okay. Uh, maar hij is niet op die manier doorgebroken nog als uh, Robert Geesink. Want Robert Gezing, even, even om alles in perspectief te zetten. Robert Gezing heeft de wedstrijd die hij gereden heeft, heeft hij bijna altijd top 10 gereden. Mm -hmm. Dus de grote etappekoorsen. Uh, dus laten we, laten we ook niet uh, heel dramatisch over nee, zijn. Nee, hij zeker is gewoon niet. goed. Ja, ja. Uh, maar uh, Vroegstang uh, is dat nog net niet gelukt. Maar het is natuurlijk wel een hele leuke start als je nu uh, in de rode trein mag beginnen. Dus ja. Uh, ja. Uh, Wie weet uh, krijgt hij er wel vleugels van. Hij, hij rijdt natuurlijk in de rode trein omdat hij bij Leopard uh, trek rijdt. En uh, daar hebben ze Cancelara. Dus die, die, ja, die heeft iedereen met een soort van motor meegetrokken. Ja, dan wordt het makkelijk. Hè? Ik <laughs> ja, ja, dan kan ik ook uh, dan sta ik ook zo op het podium. Dan fiets ik er gewoon achteraan. Uh, die, die, ga ik achter die brede rug van hem hangen en dan is het over het fiets. <laughs> uh, waar, waar zet jij je geld op? Uh, voor de eindoverwinning? Ja, ja. Ik denk toch dat uh, Nibali, dat is de Italiaan die vorig jaar heeft gewonnen... dat hij gewoon weer de Vuelta gaat winnen. Ja? Oké. Okay. Ja. Zet hij ook dan alles op de Vuelta altijd? Uh, nou, hij heeft ook de Giro uh, gereden. en Die, die wilde hij heel graag winnen, want het is een Italiaan. Mm -hmm. dat, dat is hem niet gelukt. Maar uh, de Vuelta, ja, het is net iets minder zwaar. en uh, Het ligt hem heel erg goed. Dus uh, ik, ik verwacht heel veel van hem. We gaan het afwachten. Dankjewel. En uh, we spreken je wel weer, uh, ik, misschien volgende week of de week daarna... weer heel even over de Vuelta. Hartstikke goed. Dank je wel, Leon. Van Het Iskoers.nl. Leuk site. Staat. Ook leuk om even het verzamelalbum van de Vergeet Wheelrinders mee te pikken. Dat is altijd leuk om te lezen. Dank je wel, Leon. Leel is weg en uh, aangeschoven is Ed Anker. Goedemorgen Ed. Goedemorgen Luc. Ja, zometeen dit is de zondag. Klopt. Uh, wie hebben jullie het gast? Nou, jullie hebben het vandaag over begroeiing gehad, heb ik begrepen. Ja. Over het ja. Uh, over haar. Haarbegroeiing, Over haarbegroeiing. Wij gaan het hebben over uh, de natuur. Uh, ik heb in de studio Wouter Helmer en hij is een natuurontwikkelaar. Ja. En altijd als je denkt, nou natuur en mensen kan het wel samen, dan denkt hij, ja, dat kan heel goed samen. Ah. Dus hij... Laat mooie dingen gebeuren. Het moet allemaal wild. En het is met wolven oh, en links. Je gaat toch geen ruzie maken met vroege vogels, hè? Nou, we gaan geen ruzie maken, denk ik. Maar uh -huh. ze zult vast interessant vinden. Dus uh -huh. zij moet ook luisteren. Zometeen hier op Radio 1. Dit is de zondag dus met Ed Anker. Veel plezier daarbij. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Geniet van de ochtend. Het is uh, dan lekker weer. En in de middag gaat het donderen en regenen. Tot volgende week.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 Luister straks, van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Uh, oh, oh Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.